Twee uur. Dit is Radio 1. Met Robert Meter en Lara Rensen. Opnieuw een prachtige schaatsafstand vanmiddag. De duizend meter voor mannen. U hoort het in Radio Olympia. En we zijn ook in Ahoy voor het AWN amro tennis toernooi Timo de Bakker speelt tegen Kaske. Eerst het International, nu met Mark Visser. In een bus voor station Almere Centrum is rond 12 uur een vrouw neergeschoten. Een passagier trok een vuurwapen en schoot op de vrouw. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Of ze in levensgevaar is, is niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over de toedracht van de schietpartij in Almere is nog niets bekend. Het is nog steeds niet duidelijk of oud-minister Els Borst is overleden... door een misdrijf of door een ongeluk. Sectie van het lichaam heeft daarover geen uitsluitsel gegeven.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 De Duitse justitie vervolgt tien mensen voor het drama bij de Love Parade in Duisburg. Bij het dancefeest vielen in 2010 21 doden... toen veel bezoekers door een tunnel het festivalterrein op wilden komen. Er vielen honderden gewonden. De verdachten zijn vier medewerkers van de organisatie en zes van de gemeente. Correspondent Wouter Meijer. Uh, officieel luidt de aanklacht dan uh, dood door schuld. Daar staat vijf jaar op in Duitsland... En uh, ze zouden ook mede verantwoordelijk kunnen zijn voor de gewonden die er zijn gevallen. Want naast de 21 doden zijn er natuurlijk heel veel mensen gewond geraakt in die stampede. Eerder bleek al dat bij de planning van de Love Parade in Duisburg grote fouten zijn gemaakt. De gemeente Utrecht gaat bij het Zandpad 32 tijdelijke werkruimtes voor prostituees inrichten. De vrouwen mogen daar werken totdat er een nieuwe, grotere locatie in de wijk Overvecht klaar is. En daar komen vanaf volgend jaar 162 prostitutieramen. De tijdelijke werkruimte komt op de wal. De boten, die tot vorig jaar zomaar fungeerden als prostitutieplek... worden binnenkort weggesleept. De prostitutieboten aan het zandpad... werden vorig jaar op last van toenmalig burgemeester Wolfsen gesloten. Die trok de vergunningen in... omdat de exploitanten zich schuldig zouden maken aan mensenhandel. De directie van Flora Holland en de vakbonden... zijn we met elkaar in onderhandeling over een sociaal plan. De staking gaat gewoon door tot wat er uitkomt, zeggen de bonden. Ook al is het vrijdag Valentijnsdag. Ja, het is gewoon eens een keer tijd om een keer een statement te maken. Het is lullig voor de markt natuurlijk in deze drukke week. Maar ja, ik eh, kijk als de veilig nou gewoon een klein beetje had meegewerkt... dan had het lang niet zo ver hoeven komen. Nou, Flora Holland wil 200 van de 4000 banen schrappen. Bonden eisen onder meer een hogere ontslagvergoeding. Minister Timmermans zegt dat zijn ambtenaren... een excuustelefoontje telefoontje van Vitens hebben gehad. Het waterbedrijf zou zich hebben verontschuldigd... voor de bewering dat het onder druk van buitenlandse zaken... de samenwerking met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot heeft opgezegd. Volgens Timmermans is Vitens nooit onder druk gezet... en heeft het bedrijf dat erkend. Voor Timmermans is daarmee de zaak wat hem betreft gesloten. Het weer vanmiddag neemt de bewolking toe. Het is ongeveer 7 graden. Tegen de avond vanuit het westen regen en het gaat dan ook flink waaien. Morgen buien, vrijdag blijft het dan een tijd lang droog. Maar zaterdag opnieuw regen. En de verkeersinformatie, Kees Kwaks, staan er files? Ja, die staan er, Lara. Op de A15 Rotterdam-Europoort staat een auto stil bij knooppunt Benelux. Dat levert drie kilometer file op en een afgesloten linker rijstrook. En een ongeluk hebben we te pakken op de A27 Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmon staat drie kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 We verheugen ons eh, op de vijfde dag van Radio Olympia. En we verheugen ons dan met name op het schaatsen natuurlijk. En oud-sprinter Simon Kuipers, onze gast, is er ook. U hoort hem straks. En u hoort over die bijzondere gouden medaille bij de afdaling van de vrouwen. Het waren er namelijk twee. Twee kampioenen met dezelfde tijd nog nooit vertoond op de winterspelen. Volg het allemaal via radio1.nl. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rentsen. Het belangrijk olympisch nieuws, want Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de 1500 meter van zaterdag. Dat deed hij eerder vandaag. Olympisch kampioen op de 5000 meter wil zich mentaal en fysiek zo goed mogelijk voorbereiden op wat nog komen gaat. En dat is de 10.000 meter en de ploegachtervolging. Op de schaatsmel wordt zijn plek nu ingenomen door Jan Blokhuizen. En Bert Maalderink zocht de invaller op. je Dankjewel. 500 meter. Ja. Blij mee? Ja, zeker. Ja, ik hoorde het net ook. Dus zo'n uh, is een uh, mooi cadeautje, denk ik. Ja, want uh, wat kun jij daarop spelen? Uh, ik heb geen idee. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, richting uh, deze spelen eigenlijk uh, ook naar de vijf uh, toegewerkt. Dus ik heb niet echt uh, veel snuit gedaan. Maar dat uh, gaan we deze komende dagen gewoon uh, wat meer oppakken. En dan uh, ja, gewoon naar uh, volle bak erin. wel. Ja, Zag je het een beetje aankomen dat Kramer hem niet ging rijden? Nou, dat ik, dat ik las dat hij uh, mogelijk zijn benen wilde sparen. Toen dacht ik wel van ja, de kans was wel groot dat ik hem uh, zou gaan rijden. Maar je weet het natuurlijk nooit. Uh, alleen, uh, ik denk dat het uh, op zich wel een goede overweging is. Want uh, stel je dat je nog wel een medaille pakt, dan uh, ben je toch weer twee dagen druk mee. En uh, hij wil waarschijnlijk gewoon echt, echt richten, volle uh, bak op die tien uh, en hij heeft daar uh, natuurlijk wat, uh, wat op recht te zetten. Dus ik, uh, ik begrijp die keuze. Ja. Hadden jullie daar contact over gehad of werkt dat niet zo? Uh, ja, ik heb wel contact met hem over gehad. Uh, gisteren uh, nog even in, uh, in, het, uh, in ons huis gesproken. Dat hij over twee dagen klap op zou geven, maar dat is vandaag dus al. dus uh, goed, ik, ik voel het wel aankomen. Dus je wist het gewoon? Ik wist het wel een beetje, ja, maar je weet natuurlijk nooit 100% zeker. Maar dan heb je ook nog wel geluk gehad, want eigenlijk was je hier nu helemaal niet geweest. Ja, klopt. Ja, uh, uh, yeah, misschien wel inderdaad de mazzel dat, uh, dat we die medaille wat later kregen. Dat ik, dat ik een dagje moest wachten en uh, toen toch maar uh, niet teruggegaan. En, uh... Ja, dat parkeert nog mee, dat is wel, uh, het is wel, uh, wel relaxed. Ja. Ja, dat maakt de speler toch nog extra leuk denk ik, of niet? Ja, zeker weten. Het is ook wel lekker denk ik, om, uh, nou, om tussen de vijf en de, en de teamshoot nog een, uh, nog een wedstrijd te rijden. Om uh, weer even, even helemaal scherp te zijn. En, uh... Ja, daar ben ik wel blij mee. Jan Blokhuizen was dat. Contact met uh, Sebastian Timmerman, onze schaatsverslaggever. Moet ik hem nog introduceren, Sebastian? Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, en Lara ik, natuurlijk. Hoi. Ik ken Simon. Ik, <laughs> ik vroeg mij af, hè, uh, denk je echt dat die beslissing pas, wat is het, uh, gisteren genomen is? Je hoorde uh, Kramer al heel snel, direct na de vijf, al twijfelen. Uh, Blokhuizen ja, die zijn trip afzegt naar Nederland, het is wel 1 en 1 is 2. Ja, dat, dat kun je inderdaad nu achteraf misschien wel zeggen. Alhoewel uh, toen zeg maar, de dag dat bekend werd dat Blokhuizen niet terug zou gaan, dat was maandag. Toen uh, waren Jan van Veen en Renate Groenewold uh, de coaches van uh, Blokhuis... en nog heilig van overtuigd dat Kramer wel zou rijden. Uh, dat zeiden ze toen. Uh, van, ah, Kramer rijdt echt wel die 1500 meter hoor, als puntje bij het paaltje komt. Maar uh, hij heeft dus besloten om dat, uh, om dat toch niet te doen. Uh, ik begreep van een van de krantencollega's... Uh, Antal Krilaat van Dagblad Trouw. Die heeft Gerard Kemkus nog even gesproken. En dat uh, Gerard Kemkus het had over uh, de lange afstandsslag... waar ze vooral op getraind uh, hebben natuurlijk in de aanloop naar dit toernooi... En dat dat niet echt past dan met die 1500 meter. Uh, nou, Erben Wennemars, uh, wel bekend, heeft op Twitter gezegd dat hij het onbegrijpelijk vindt. Paulien van Deutenkom, zoals uh, uh, meerdere keren al dit toernooi, vandaag ook weer mijn, uh, mijn buurvrouw en mijn uh, collega. Zeker. Uh, vind jij het ook onbegrijpelijk? Of... Nou ja, uh, ik, ik, ik vind het wel, je als je kijkt naar die 5 kilometer, met een, hoe, hoe Svennen met overmacht won. En daar, heeft hij natuurlijk wel, uh, daar, daar moet je ook heel, veel voor zorgen, heel hard voor schaatsen, want het kost natuurlijk heel veel energie. En uh, ja, dan denk ik, ja, hier maken we ook wel kans op zo'n 1500, op zo'n medaille. Uh, en als je dan ja, die overmacht hebt, ja, waarom niet? Maar aan de andere kant, ja, hij is gewoon, hij heeft ook wel weer geleerd, denk ik. En hij wil gewoon zeker uh, ja, die controle hebben. En, als het hem, uh, en hij gaat voor die 10 en die ploegen, voor die drie keer goud. En uh, ja, en als het hem in de weg zit, dat, dat in zijn voorbereiding, nou, daar heeft hij duidelijk nu voor gekozen. Uh, ja, Wellicht het vier keer, uh, zou het vier keer kunnen worden. Maar goed, hij weet dus geen ander dat het niet zo makkelijk is. Hij heeft inderdaad in het verleden uh, wel altijd zeg maar, alles gereden. En dan ging hij altijd voor 100% op. op momenten soms ook dat het misschien niet helemaal uitkwam. Nou, dat heeft hem uiteindelijk een seizoen gekost met uh, een bovenbeenblessure. Hij heeft veel last van zijn rug gehad. Is dit dan zeg maar de Sven Kramer 2.0 die die duidelijke keuzes inmiddels maakt en dus dingen... Durft af te zeggen nu zelfs op Olympische veld? Ja, nee, dat, dat blijkt wel uit deze keuze die hij die, die hier maakt. En, uh, ja, waarvan ik het ook wel zonde vind hoor. Want ik vind op zo'n laag dan uh, maakt Sven zeker kansen op een, op een 1500... Uh, onder bij de, ja, op een medailleplaats. Maar een medailleplaats is voor Sven niet genoeg. En hij ziet ook wel hè, de andere rijders die hier rijden. Uh, zijn Davis, een, uh, Hansen, uh, Juskov. Uh, nee, onze Nederlander uh, Koen. Van, ja, dat, ik denk dat hij inschat van waar zijn kansen liggen. En... Uh, nou ja, dat dat een hele moeilijke kans is voor hem. En, uh, en die 10 kilometer is als hij laat zien. En zo gaat zoals hij de afgelopen weken schaats. En uh, wat, wat we dan hoorden, dat het een, uh, ja, een lange afstandstechniek uh, is. Hè? Dat je minder die druk op moet zoeken, maar echt op souplesse moet rijden. Uh, ja, dat die keuze voorgaat. En hij heeft inderdaad al een tijd lang geen 1500 meter weer meer gewonnen. Dus Sven Kramer is er zaterdag niet bij op de 1500 meter bij De Heren. En richt zich helemaal op komende dinsdag. We weten allemaal wat er vier jaar geleden gebeurde in Vancouver. En dinsdag met de grote concurrentie van Bob de Jong en Jorrit Beresma... wil Kramer maar één ding. Sportieve wraak voor vier jaar geleden. En dus moet de 1500 meter daarvoor wijken. Ja. Duidelijk, Sebastian Timmerman en Pauline van Deutekom. We horen jullie straks uiteraard als uh, de 1000 meter begint. Dit gaat nog over de 1500. Simon Kuipers is bij ons. Simon, uh, je werd net al even geïntroduceerd. Over die beslissing van Sven Kramer. Vind jij het verstandig dat hij het doet? Want bijvoorbeeld, uh, is het een zware afstand om, om te rijden? Ik denk, zeker omdat Sven nu in vorm is, het geen zware afstand voor hem is. Uh, maar alles minder dan een gouden medaille is voor Sven niet goed genoeg op dit moment. Um, en een 10 en de ploegachtvolging is gewoon meer zekerheid. En ik denk dat hij daarom kiest uh, om de 1500 meter uh, te laten schieten. Begrijp je het? Um, nee, eigenlijk niet. Ik zou, als ik hem was, zou ik, zou ik, had ik gereden. Zou hij gewonnen hebben? Um, dat wordt lastig, maar het is, het is heel spannend. En hij, wat Pauline, ik was het helemaal eens met Pauline ook net, zei. Um, hij heeft zoveel energie. Uh, die 5 kilometer won hij zo overtuigend dat je ook zo'n 500 meter op dit moment redelijk makkelijk door kunt komen. Maar we horen het ook van Paulien en van Sebas. Hij heeft een lichaam dat af en toe uh, hem parten speelt. Bijvoorbeeld zijn rug. Dus hij, ik kan me voorstellen dat hij wat voorzichtiger is geworden. Ja, dat klopt. Maar hij is al, aardig, hij is al voorzichtiger geweest dit seizoen. Hmm. En ik denk dat één 1500 meter op, op, op zo'n Olympische Spelen... Uh, dat niet zal verslechteren. Ik hoorde net uh, het woord lange afstandslag. <laughs> ik voorbij, moest ook een beetje lachen. Voorbij komen. <laughs> ja. ik bedoel, is er dan zo'n verschil tussen een lange afstandslag en een. Blijkbaar is er dan ook een korte afstandslag. Ja, het heeft, heeft met timing en met ritme te maken. En ik snap natuurlijk wel dat Twent zich voornamelijk op de 510 kilometer gericht heeft. En daar rij je op een andere stijl uh, dan een 1500 meter. Aan de andere kant, een 5 kilometer als, toen ik hem zag openen, uh, ging hij volle bak weg. En er zat zoveel power in en een heel hoog ritme. Ja, dan kun je ook een 1500 meter schaatsen. Maar het is even, je moet echt een knop omzetten. En het is ook een mentaal stukje. Um, en ik denk dat hij gewoon uh, niet de energie wil verspelen. Want zit er genoeg, uh, of zou er, want zo moeten we nu spreken, want hij heeft afgezegd. Zou er genoeg rusttijd zitten tussen alle afstanden voor hem? In principe zit er genoeg rust tussen. Okay, ja. Dus dat zou niet ja. de geweest ja. zijn. Ja, dus het kost hem niet extra energie om het te doen. Sterker nog, je zou kunnen redeneren dat hij in een ritme blijft. Ja, het is lekker. Jan, Jan er dus spreekt ervan dat hij het wel fijn vindt... om tussen de afstanden door uh, nog een 1500 meter te rijden. Anders moest hij zo lang wachten en had hij geen wedstrijden. Dus dat, brengt hem, uh, dat geeft hem eigenlijk weer energie. En ik denk dat het heel goed is voor Jan dat hij, uh, dat hij wat extra ritme op doet. Nou, als we teamtechnisch team technisch uh, zien, hè, uh, gaan, we, gaan we er dan op vooruit door, door Jan Blokhuizen in te zetten. In plaats van Kramer, oftewel rijdt hij een betere 1500? Uh, dat durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Uh, Sven heeft in het begin heeft met 2 1500 meters gereden dit seizoen. Uh, in het begin heeft hij een erg snelle tijd gereden. Jan kan ook een hele goede 500 meter rijden. Maar 500 meter is een hele moeilijke afstand. Die loopt vanaf het begin of hij loopt niet. Uh, aan de andere kant als je kijkt naar de ploegachtervolging. Die de jongens aan het einde van, het, van de Olympische Spelen moeten schaatsen. Daar ligt het niveau ook heel hoog. En dat betekent dat de snelheid ook hoog is. Die je bijna kunt vergelijken met de snelheid van een 1500 meter. Dus het is heel goed uh, dat ook uh, een Koen... Uh, uh, en Jan, en eventueel misschien dus ook een Sven, ja. maar dat doet hij nu niet, wel een 1500 meter had gereden. Wat maakt die 1500 zo uh, moeilijk om te rijden? Ja, er zit alles in, er zit snelheid in, er zit uithoudingsvermogen in, er zit tactiek in, er zit uh, timing in. Dus je moet uh, gecontroleerd exploderen als het ware. Ja, ja het is uh, zeker op een laaglandbaan, op een hooglandbaan kun je nog doorglijden, uh, maar op een laaglandbaan is het, uh, die laatste ronde wordt zo verschrikkelijk zwaar. En je kan, ja, je kan hier niet volle, volle bak weg. Je moet heel iets beheersen, moet je gaan schaatsen, anders red je het einde niet. Nou, mooi. gezegd dat, trouwens, zeg. Gecontroleerd exploderen. Ja. Dat kan niet. Dat is het eigenlijk van de hele 1500 meter ja. in een paar woorden. Ja, het is, het, ja het, is, het is zeker in het begin hard openen. Een eerste ronde goed doorrijden. En dan probeer die snelheid vast te houden. Rustig te blijven in je hoofd. Ja. Nu uh, hebben luisteraars nog tot uh, half drie de tijd om uh, het podium in te sturen. Het podium We gaan ze helpen. Uh, heel veel mensen hebben het al gedaan. Ja, Simon. Ja. <laughs> ik bedoel, uh, gisteren hebben we het ook gedaan. Toen was de inschrijftermijn uh, verstreken. Maar ik bedoel, je mag de luisteraar nu nog even helpen als je wil. Wat wordt jouw podium? Ja, ik denk dat uh, um, ja, de naam is niet maar Michel. Michel Mulder is, uh, is denk ik ook wel een van de grote favorieten. Uh, die jongen heeft natuurlijk de gouden plak op de 500 meter mee naar huis genomen. Uh, die, die heeft heel veel goed. snelheid in huis. Hij heeft een goede tegenstander. Ik hoop dat hij kan profiteren in de, op, de, op de kruising. Waar zet de, je hem? Op, nou, op welke treden? Uh, ik denk dat Michel wel eens voor het goud kan gaan. Oké. Okay. Ja. Staat genoteerd? Ja. Op één. Michel Mulder, ja. nummer twee. Shani Davis is uh, ook heel gevaarlijk. Uh, Tweevoudig winnaar. Twee de laatste Olympische speler zijn uh, die, uh, goud gepakt. De titel verdedigen. Uh, ja, Shani en Michel kunnen allebei eerste worden. Ze kunnen ook al bij tweede worden. En als derde, uh, ja, ik vind het toch wel. Uh, het staat wel mooi zijn als Steven Groot hij is toch een medaille pakt. Zeker uh, om zich te revancheren na de mislukte 500 meter. Maar de conclusie kan nu al zijn... Als we ook de, daar komen we later wel op terug... die persoonlijke besttijden, persoonlijke records... Ja. dat het echt heel dicht weer bij elkaar Het wordt gigantisch weer. spannend. De 500 meter uh, zat ik hier met zweethandjes... <lacht> en ik denk dat, dat ik vanmiddag alweer zweethandjes Kan Nu kort Ja, precies. <lacht> kan hier de temperatuur al wat omlaag, jongens, in de studio? Speciaal voor Simon Kuipers. Elke dag van 2 tot 6 de Olympische Winterspelen op Radio 1. Steven en de Disciples of Soul. En Forever, het is bijna tien voor half drie... bij Radio Olympia. Mm -hmm. Gaan we eens even kijken in Rotterdam... bij het uh, ABN AMRO-tennis-toernooi. Marcella Mesker, daar staat Thibaut de Bakker te spelen... tegen Richard Casquet. Hoe gaat het met de Bakker? Ja, ze zijn net begonnen. Vijf games gespeeld. Het staat 3-2 voor de Fransman. Uh, hij is als vierde geplaatst, Richard Gasquet. Dat is natuurlijk een uh, zware opdracht voor de bakker die uh, met wildcard het toernooi binnenkwam. Want hij is de nummer 140 van de wereld. Dus bij lange na niet goed genoeg om normaal gesproken tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten. Gasquet, top 10 speler. Uh, komt net van de finale van Montpellier. Um, ja, dus het is voor de bakker uh, hopen op uh, wellicht wat vermoeidheid bij de Fransman. Uh, voor de bakker is het ja, vasthouden en bouwen op zijn eigen service games. Uh, proberen er een wedstrijd uh, van te maken. En ja, als het dan een lange strijd wordt. dan uh, hopen dat uh, ja, Gasquet misschien toch wat die vermoeidheid van vorige week. die succesvolle week voor de Fransman. gaat voelen. Uh, de bakker begint niet onaardig. Uh, nog geen service breaks. Vijf games dus uh, gespeeld. 3-2 voor Gasquet. De bakker serveert nu. en uh, het is uh, 0-15. Marcella, even een vraag. wat klinkt het onrustig bij jou? Zijn er heel ja. mensen aan het lopen en aan het bewegen of zo in de buurt? Dat doe je toch niet bij een tenniswedstrijd? Nou, nou, ja, het is Kids Day, hè? Ah, dat zal het wezen. Kids ja. Day hier in uh, Rotterdam in Ahoy. Dus uh, wat dat betreft uh, is het allemaal wat, uh, wat rommelig altijd op de woensdag. Ja, goed, later meer van jou. Dankjewel, Marcella, vanuit uh, Rotterdam. Uh, Spektakel vanochtend, Lara zei het net al, bij het alpine skiën. Op de afdaling voor de vrouwen kwam eerst Dominique Gisin als snelste naar beneden. Durven, ga aan nu, ga aan nu. Dit is je Laatste meters op de Olympische Spelen, kom op, Dominique Giesin. Kansen, het. die laatste sprong, iets scheef misschien, 1.41.94. En ja, ja, Die hoor, knap gedaan. Verig. Ze laat het zien dat ze erbij zit. En dan denk je dat je de snelste bent, maar daarna kwam de Slovense Maas over de streep. Dit zou toch wel een verrassing zijn hoor, als zij er hier het goud weg gaat pakken.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 Ja, en wat moet je daar dan mee, hè? Nou, bij de skiers die kregen een gouden medaille. Praten we erover door met onze skieverslaggever Edwin Peek. Edwin, is dit ooit wel eens voorgekomen op de winterspelen? Nee, Lara, dit is... Uh, goedemiddag, dit is uh, uniek. Dit is nog nooit voorgekomen in de Alpine Sport, tenminste niet op de Olympische Spelen voor een gouden medaille. Wel eens eerder met een zilvermedaille, in 98 nog, bij de mannen, maar niet uh, om een gouden medaille. Nee, twee gouden medailles zijn nog nooit uitgereikt. Ja, en voor de duidelijkheid, ze meten bij het skiën dus niet in duizendsten, want anders dan... Uh, eh, zoals, bij het, zoals bij het schaatsen bijvoorbeeld. Wat een verschil ja, wij hebben ons natuurlijk druk gemaakt om Jan Smeekens en Michel Mulder... de verwarring was compleet natuurlijk aan de, aan de ijsbaan daar. Maar hier is het uh, ja, heel normaal dat er eigenlijk twee mensen wel een medaille om gaan krijgen. Of in ieder geval uh, dat er niet over gediscussieerd wordt. Want ik heb Marcel Lozen, dat is een, een van de directeuren van de Internationale Skifederatie, in Nederlander... daar heb ik het ook nog even gevraagd achteraf, van hoe zit dat nou? En hij zei letterlijk, nee, dit is een principieel besluit. Wij hebben gewoon vooraf bepaald, wij vinden de skiers... Dan even goed. Ze gaan met 100 kilometer door zo'n finish heen. Uh, ongeveer dat soort hoge snelheden halen ze wel bij deze discipline. Ja, en dan, dan zijn ze gewoon alle twee even goede skiërs. En het is verder geen discussie. Dus ja, het is een keuze die ze maken. En uh, ja, iedereen heeft er vrede mee. Ja, iedereen, alle skiërs, coaches. Dus het, le het leidt niet tot onrust in de skiwereld, begrijp ik. Nee, absoluut. We hebben het ook nog gevraagd aan, uh, aan Dominique Giesin. Van goh, had je niet liever alleen op dat podium uh, willen staan. En toen dus zei ze, nee, ja, nee, ik vind het fantastisch. En uh, bovendien gaan we allemaal goed met elkaar om. Uh, ik, uh, vind, ik gun de Tina Maze net zo als uh, dat ik zelf... Uh, en, en wij hebben alle twee goud. Ze hield ook een hand, hand vast hè, toen ze het hoorden. Dat is wel schattig. Ja, ja. ja. Ja, dat was, dat was inderdaad heel erg mooi eigenlijk. En ook uh, ja, samen het podium oplopen natuurlijk. De, de, ze stonden al te wachten dat ze erop mogen. Maar ja, moet in al die talen moet het dan gezegd worden... champion, olympic, uh, olympic champion, nog <laughs> in het Russisch. En ze stonden maar te trappelen. En toen mochten ze samen het podium op. Ja, want ze kennen elkaar natuurlijk goed. Je zei al, hè, het, is een, uh, het is een hele open wereld. Iedereen kent iedereen uh, in die skiwereld. Ja, dat is, het is toch wel opvallend eigenlijk... dat, dat, het, dat er heel uh, amicaal wordt omgegaan met elkaar. Tuurlijk, het is niet overal uh, natuurlijk... hoor uh, Dikke mik. Bijvoorbeeld binnen het Oostenrijkse team, dat is wel een aardig voorbeeld. Die, die geven elkaar bijvoorbeeld niet de gegevens door. van hoe is de piste, op dat middenstuk moet je even opletten. Terwijl andere landen, die dan met de radio naar boven praten. van dan nog een teamgenoot die naar beneden moet komen. zeggen ze nou daar die passage opletten, die sprong iets anders aan skiën. dan, uh, hè, dan kan je een snellere tijd skiën. Nou, dat is bij de Oostenrijkers nadat na dan. Dit zijn concurrenten van elkaar. Wat kun je ons vertellen over die Zwitsers, Dominique Gisin? Ja, het is uh, grappig. Het is een uh, uitstekende afdader altijd geweest. Alleen, ze, ze heeft eigenlijk bijna nooit hele grote klasseringen uh, geschiet. Uh, drie World Cups in haar carrière gewonnen. Twee op de afdaling. Maar dan moeten we alweer terug naar 2009. Dus het is, ja, het is niet heel veel voorkomend. Maar wel, en dat is wel uh, opvallend, dat hele Zwitserse team... Uh, eigenlijk vanaf januari... de prestaties werden steeds iets beter. En ook over de hele, uh, hele linie. Dus alle kiezers van Zwitserland... die hier ge zijn gestart... Ja, waren eigenlijk outsiders. Uh, Dominique Giesin die pakt hier het goud. Maar Lara Goet staat op, op de bronspositie. En dan was ook nog Fabienne Soeter. Die wordt vijfde. En eigenlijk was misschien wel de vrouw... die vandaag uitvalt, Marianne uh, Kaufmann-Abderhalde... eigenlijk bij de Zwitsers misschien wel... de grote kanshebster voor, uh, voor een medaille. Maar die, die ging dan onderuit. nou Dat, uh, dat moet kunnen. Ja. Nou, Tina Maassen uit Slovenië, die, uh, die is een stuk bekender. Laten we even naar haar luisteren. A woman on fire. Ik denk wanneer, komt, wanneer gaat ze praten, maar het, ze zingt hier begrijp ik. Denk ik ook, ja. Misschien ja, dus kan Edwin uh, ons uh, verlichten. Een rockchick uit Slovenië. Ja, nou, ze was altijd al als kind ook met muziek bezig. Dat heeft ze ook wel eens verteld. En uh, ja, kijk, ze, Slovenië is maar een klein landje. Twee miljoen inwoners. En uh, ja, ze heeft een, een chocoladesponsor achter zich. En die zagen het wel. Ze ziet er ook nog goed uit. Ja, dan is er al snel iets geboren. Muzikaal. Uh, kunnen we niet iets doen met een, uh, een, een popliedje? Nou, dat zag ze wel zitten. En ze had een rapper als vriend. En, nou, dus die heeft een uh, nummer voor haar geschreven. Nog met een uh, Slovense uh, rockschrijver. Dus dit liedje was geboren. En vorig jaar net na naar naar het wereldkampioenschap in, uh, in Oostenrijk kwam dit liedje uit. En, uh, ja, het heeft in Nederland de hitparades niet gehaald. Maar uh, in Slovenië, Kroatië, Oostenrijk, Zwitserland heeft het uh, hitparades wel degelijk gehaald. Ja, een beetje een marketing dingetje eigenlijk. Ja, natuurlijk is Laten het, het zo. Op, je goed? Het... Ja. Ja, ik heb er oh. geen mening over. Ik sta hier volledig met Bovendien, het clipje is nog eens raar ook. Want ze staat toch met een skihelm op en in de skis en in de skischoenen. Dus het is een beetje uh, inderdaad bedacht. Ja, die uh, Heuvelen-Ries, uh, bijvoorbeeld. De, de, de, dat waren ja. toch ook de, de grote sterren. Daar, daar hoor ik je verder niet over. Hoe is hun? Nee, nou hoor? vooraf had ik uh, Heuvel -Riese eerlijk gezegd niet uh, tot de uh, topfavorieten gerekend. Wel ja. Tina Mazen. Maar ze, ja, ze was natuurlijk uh, op die supercombinatie heel goed. En en ze kan afdalingen winnen. Dat heeft ze zeker bewezen. Maar het is ook een beetje een stresskop. Uh, uh, ze ze, ja, ze uh, laat zich vaak wel opfokken. Uh, en die gouden medaille heeft haar dus niet de rust gegeven. En bovendien heeft ze vooraf al gezegd... deze piste ligt me eigenlijk niet. is veel te bochtig bovenin, heel technisch. Er loopt nog een stukje uh, op zelfs. En ik kan niet glijden. Ik kan daar niet meer energie kwijt... die ik normaal op een andere piste wel kwijt kan. Ja, en dat is vandaag gebleken. Want ze op ruim een seconde als dertiende... En ook Julia Mancuso, die zo verraste tijdens de supercombinatieafdaling, Ja, die werd achtste op een seconde. Ja. Dus ja, het kan ook wel eens misgaan hoor. De, de, de verschillen zijn niet heel groot in die top. Hebben beide dames, Ries en Mancuso nog kans op eerherstel? Wat denk je? Ja, zeker. Ries is ook nog titelverdediger op de Slalom. Uh, daar pakte ze nu ook uh, uh, ja, de winst bij de supercombinatie waarop ze goud won. Dus daar, zij krijgt daar zeker nog een kans op. Ja, en uh, Menkuso is een Amerikaanse. Weet wat het is om te winnen. En dat heeft ze al heel vaak laten zien. Ook als we al, al lang hadden afgeschreven. En uh, die zie ik op de, op de Super G kans maken. En uh, zelfs ook op de reuzeslalom. Ja, Vanessa Mayu is er ook nog natuurlijk. Die viool. Ja, die... Ja, die krijgen we ook. Wat kan ze goed uh, zingen en uh, viool spelen? Ja, nee, dat is een uh, apart verhaal. Voor Thailand komt ze, komt ze straks uit en die zal op de reuzen slalom naar beneden gaan. Daarop heeft ze zich uh, gekwalificeerd, dus dat is uh, volgende week pas. Mm. En uh, dan ze mag ook nog voor Thailand de slalom skiën. En dat is helemaal aan het einde van het toernooi. Als er nog sneeuw ligt, tenminste, volgende week. Ja, de temperatuur ja, het gaat, gaat wel hard. Ja. Ja, het was, uh, ik bedoel, in in uh, Adler, Sochi zelf is het 17 graden. Vandaag op de berg, toen de laatste naar beneden kwamen, was het al 7 graden. Ja, en, uh, maar het is belangrijk uh, voor de omstandigheden in de bergen... als het s'nachts maar helder blijft, dan komt het wel onder nul, de temperatuur. En dan blijft die piste goed hard. En als we dan starten om 11 uur s ochtends, is dat niet een heel groot probleem... om uh, de piste goed te houden. Goed. Edwin Peek, fijn dat je bij ons was. Ja, gedaan. Goed, we, gingen naar het, uh, uh, we gaan naar het nieuws uh, van uh, Mark Visser. Die uh, komt aanlopen, heeft het nieuws in zijn hand. Gaat nu een stoel zoeken. Gaat nu, ik beschrijf even wat er gebeurt. Dus u op radio1.nl kijkt naar de webcam... dan had u het allemaal kunnen zien gebeuren. Beste je Mark? Ja, helemaal. Goed. helemaal vond een een ja. toentje bij. Dit is Radio 1. Ja, nou, daar is die dus, Mark Visser. Daar ben ik. In een bus voor station Almere Centrum is rond 12 uur een vrouw neergeschoten. De passagier trok een vuurwapen en schoot op de vrouw. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Of ze in een levensgevaar is, is niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Maar over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Het is nog steeds niet duidelijk of oud-minister Els Borst is overleden... door een misdrijf of door een ongeluk. Sectie op het lichaam heeft geen uitsluitsel gegeven. Wel is gebleken dat Borst is overleden aan het letsel dat op haar lichaam is aangetroffen. Hoe ze dat heeft opgelopen is niet duidelijk. Els Borst werd maandagavond doodgevonden in de garage van haar huis. Kamp Westerbork en het Vredespaleis worden Europees erfgoed. Dat heeft de Europese Commissie besloten... De Europese erfgoedlijst bestaat sinds een paar jaar. En er staan gebouwen op en plaatsen op... die belangrijk waren in de Europese geschiedenis... en het ontstaan van de Europese Unie. Zoals de Acropolis in Athene... en de scheepswerf in Gdansk. Dat is het belangrijkste nieuws. NOS Radio Olympia. We schakelen weer eventjes met Rotterdam... met Marcella Mesker. Want we zijn natuurlijk benieuwd hoe het Timo de Bakker vergaat... tegen Richard Casquet. Marcella? Ja, het is 4-2 inmiddels voor de Fransman. De eerste break is dus al een feit. Maar nu een hele lange game op de service van Gasquet. De bakker heeft al drie breakpoints gehad. En het staat wederom juice. Lange rallies. Het is aardig tennis. En natuurlijk juichen de toeschouwers als de bakker een mooi punt maakt. Goede voorhand hier van de bakker. En een prachtige backhand winner. Hij staat lekker te spelen, want het is natuurlijk een top tegenstander, die Richard Gasquet. Gasquet is de nummer 9 van de wereld. En dat is natuurlijk een ander soort tegenstander... dan de, de spelers tegen wie de Bakker wekelijks staat. Want ja, met 140 op de ranglijst speel je veel challengers. Speel je niet wekelijks op de ATP-tour. Dus het is een hoog tempo. En ja, dan moet je dat wel drie sets kunnen volhouden. Maar goed, we zitten nog in de beginfase. Het is weer een breakpoint, het vierde voor Timo de Bakker. En dan krijgen we nog een challenge... Van een voorhand van Gasquet. Als die bal uit was, ja, dan breekt de bakker terug. Dus een belangrijk moment. Hij moet zien aan te haken, maar de bal heeft de lijn geraakt. En dus wordt het opnieuw juice. Maar het is in ieder geval goed te zien dat de bakker terugknokt na die breekachterstand. Het blijft dus gewoon nog 4-2 voor Gasquet. De lange game gaat door. Het is juice, Maar de bakker zit aardig in de wedstrijd. De eerste twee afstanden bij de mannen leverden beide keren een oranje podium op. Of dat vanmiddag weer gaat lukken, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want titelverdediger Johnny Davis is ook weer de grote favoriet nu op deze afstand. De Nederlanders gaan hem uitdagen. Steven Dalebout stelt ze aan u voor. Stefan Groothuis wil de kroon op zijn carrière. Stefan Groothuis deed vroeger aan korfbal. Maar nu is hij schaatser, uiteraard. 82 kilo, pure kracht. Zijn ploegennoto gaven hem de bijnaam Bokito. Groothuis kende tegenslagen in zijn carrière. Ja, ah, ballen. Maar hij weet ook wat winnen is. Zo werd hij in 2012 wereldkampioen op de 1000 meter. En Stefan Groothuis pakt hier zijn tweede wereldtitel van het jaar. Groothuis is een schaatser die enorm kan uithalen. Hij hoopt dat vandaag alles op zijn plaats valt. Met Michel Mulder kan het maar zo... Michel Mulder werd eergisteren nog olympisch kampioen op de 500 meter. De schoud van Michel Mulder met 100ste. Michel Mulder. de broer van Ronald, is bovendien een liefhebber van Lingo. Zo bleek toen de twee een paar jaar geleden plotseling op tv verschenen. Luiers, L-U-I-E-R-S. Vandaag hoopt Michel Mulder met zijn snelle... Gedrag G-E-D-R-A-G. ...als een snelheid. Duivel, D-U-I-V-E-L. ...een podiumplaats in Sochiëte. Delen, f Mark Tuitert is underdog. Mark Jan Hendrik Tuitert uit Holten. Hij werd in 2004 Europees kampioen allround. Tuitert gaat voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen worden. Maar voor de rest van zijn leven zal hij ook herinnerd worden... aan de 1500 meter in Vancouver. De de Netherlands has gold in the 1500. Duitert won nog nooit een internationale 1000 meter. Hij heeft op die afstand minder te zoeken, zou je zeggen. Maar daar denkt Duitert zelf anders over. Ik denk zelf dat ik op de 1000 ook altijd nog mee moet kunnen doen. Ik heb wel het gevoel dat daar ook nog recht in zit. Koen van maakt zijn debuut... Verweij is een blonde god uit Noord-Holland. Geboren in Alkmaar. Al beweerde hij ooit zelf uit Stockholm te komen. Maar deze Viking stamt dus gewoon uit de Hollandse klei. Op zijn been staat nog wel een Zweedse tatoeage. Je de concurrent. En dat betekent. Ik ben mijn eigen groot Koen Verweij reed in zijn carrière slechts drie keer een wereldbeker op deze afstand. Nooit eindigde hij in de top drie. Ik heb gewoon voor mezelf gezegd: dit seizoen ik, ik wil ik op de Olympische Spelen staan. Verweij is 23 jaar oud. Nou, dat was weer een mooie introductie. Bij ons is Simon Kuipers, oud-sprinter. Uh, een van je favoriete onderdelen, hè, de duizend meter. Schitterende afstand. Ik zag net dat het het zich aan het warm fietsen was, alvast voor zo dadelijk. Hoe verschilt de voorbereiding van de 500, de 1000 en de 1500? Er zit wel wat verschil in, ook zeker in, uh, in focus. Um... Als ik naar mezelf kijk, in 500 meter bereid ik. Uiteraard moet je heel goed warm zijn, alles moet super door bloed zijn. Vanwege die explosie. Vanwege die explosie wil mm. dat, dat, dat alle, alle spieren, alle, alles los is in je lijf. dat je geen blessures kan oplopen. Maar in 500 meter is het belangrijk om ook rustig te blijven. Omdat je zoveel krachtexplosie in één keer moet leveren. En als je te druk wordt ook in je hoofd en te veel dingen gaat denken, dan gaat het niet goed. Um, en 500 meter is, ja, is, is maar een 100 meter en een, een rechtstuk en, ja. en een rondje. Uh, 500 meter daarentegen of een 1000 die kun je ook echt goed visualis visualiseren. Je race voorbereiden, je tegenstander. Op een andere manier kun je die race ingaan. Hm. En, dat, dat en de mee. duizend is, zit daar dan tussenin? De duizend tussenin. <laughs> Eigenlijk is een duizend ja, een, een korte 500 of een lange, een, lange, een lange 500 En dat maakt het juist zo mooi. Vraag ik aan jou, maar ook gelijk aan Pauline die in het stadion zit. Waar begint de verzuring op de duizend meter? Dat, dat zo zwaar is en waar je doorheen moet. Ik vraag het nou. eerst even aan Pauline. dames gaan voor. Nou, dat... D dat scheelt eigenlijk wel per, uh, per wat voor soort rijden je bent. Als je echt een, uh, meer een sprinter bent... en meer vanuit, uh, vanuit de opening zeg maar, daar je vooral je voorsprong moet pakken... dan uh, komt die verzuring vaak wat, wat eerder. En als je meer een uh, lange, uh, ja, iets minder snelle opening hebt... en het meer van de rondjes moet hebben, dan komt die wel iets later. Maar ja, bij mij was het meestal een beetje na 600 meter. meter na, ja, <laughs> na 600 meter ongeveer. En, en, en hoe bereidde jij je voor, Paulien? Ja, ik... Uh... Uh, ja meestal gewoon... Uh, nou, Het was eigenlijk wel leuk op het ijs, want dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk om even op in te haken. Want net ja. ging het over inderdaad met het, in, met, het, uh, met het inrijden op de fiets of lopen. Ja. Uh, maar we keken net op het ijs en dat, daar heeft iedereen ook zijn eigen voorbereiding. De een gaat heel kort even, even nog het ijs op. Steven heeft bijvoorbeeld vanmorgen nou, niet, uh, gewoon lekker kort, kort ingereden en dan weet je van, nou, het zit hè, vaak een paar dingen wil je even nog, nog, nog doen en dan als het goed is, is het goed, dan ga je eraf. En anderen die, uh, die vinden het weer lekker om juist wat langer op het ijs te staan. En uh, we zagen net nog uh, Michel, die vrij lang, die stapt eigenlijk net van het ijs Af. En die hoeft ook pas natuurlijk na nadat wel. Dus die heeft ook nog tijd genoeg om straks uh, zich weer uh, even rustig te worden. En verder weer voor te bereiden. Maar die heeft even weer lekker een uh, langere warming-up gedaan. En uh, ja, Koen heeft die stond dus vanmorgen uh, vroeg op het ijs. Nee. Uh, ja, iedereen iedereen doet dat, ja, heeft zijn eigen voorbereiding. En wat, wat fijn is voor, uh, voor jezelf. Jouw verzuring hebben we nu gehoord. Maar die van Simon heb ik nog niet gehoord. Waar was dat bij jou dan? Ja... Uh, <laughs> Paulien zei een, een rondje voor de finish. En bij mij ook ongeveer wel. Ik kon wel redelijk goed in de verzuring door blijven gaan. Um, en soms op een duizend ligt er ook aan of je een heel in een toernooi bent. Dus als je een week een sprint rijdt en je rijdt de vierde afstand op zondagmiddag. Dan heb je al drie op zitten en dan verzuur je je eerder. Maar die jongens zijn allemaal zo in vorm en zo uitgerust. Dus um, ik, ik verwacht dat ze... Ja, Zeker bij de Nederlanders. Misschien zal het eerder doen dan, uh, dan bijvoorbeeld Koen of, of Mark. En Johnny, is het dan niet de kracht van Johnny Davis... dat hij die verzuring net even iets langer kan uitstellen dan ja. alle anderen? Ja, hoe langer je, die die je je, je, je, je verzuring kunt uitstellen, hoe, hoe beter je kunt blijven schaatsen. Als je allemaal vol loopt met verzuring, uh, dan, dan, dan wil je wel, maar je lijf doet het ja. niet meer. Ja. Ja. Pauline, wat verwacht jij van Davis? Want hij is de torenhoge favoriet, maar het ligt zo dicht bij elkaar... Ja, ik denk dat het wel echt heel spannend gaat worden. Ook omdat er uh, gewoon internationaal uh, genoeg rijders zijn die, uh, die ook een kans maken om, uh, ja, om Davis te verslaan. Maar hij laat het wel vaak zien dat hij gewoon ook op zijn spelen, dat hij er wel altijd, uh, altijd staat. Um, maar ik, ik, ik verwacht ook wel wat van uh, Koezin. Maar wie weet dat de Nancy uh, iets kan laten zien. Mo... Um ja, en eigenlijk denk ik... ja, Stefan die heeft natuurlijk wel die 500 meter... Die, daar, daar heeft hij wel flink van gebaald. En voor hem was het wel een eye-opener van... Ja, uh, ik, ja, hij moet gewoon uh, goed zijn dingen doen... en, uh, en niet te veel over zijn punten gaan. En ja, dat, dat zou voor hem best wel eens een trigger geweest kunnen zijn... dat hij hier heel scherp aan de start gaat, staat. Want hij, hij kan hele goede duizend meters rijden. En, uh, maar je moet wel goed, en met name ook in de bochten... ook goed blijven zitten... Uh, nou ja, wat we bij de 500 meter zagen. Hij moet niet over zijn punten gaan vallen... En uh, ik kan me ook herinneren bijvoorbeeld aan het Gerritsen... die uh, vier jaar geleden 500 meter heel teleurstellend reed. En vervolgens die duizend ja, meter... Ze viel ja, toen. Ze zelf. viel ja. toen, ja. En, uh, uh, ja, dat klopt, ja. Ze viel. En, um, ja, en dat, ze dan, dat dat wel een extra prikkel geeft voor die duizend meter. Van, ja, en nu moet het gebeuren. En dit is alles of niets. En ja, wie weet kan dat wel voor iets heel moois gaan, uh, gaan zorgen. Wij zijn benieuwd. We um, komen zo dadelijk weer bij jullie terug... Het wordt niet alleen gesport namelijk in Sochi. Er is ook verzet, wordt gedemonstreerd. Een milieuactivist uit de regio Sochi moet drie jaar de cel in. Wegens het bekladden van een schutting op verboden terrein. Dat gebeurde al in 2012. Maar de voorwaardelijke straf is nu in een definitieve straf omgezet. We schakelen met Sochi, met correspondent David-Jan Godfroy. David-Jan, wat was dat destijds voor een actie van deze man bij dat hek? Nou, er werd in een, een natuurgebied hier in de buurt van Sochi een huis gebouwd. En niet door zomaar iemand, maar door de gouverneur van de regio. En deze meneer Vitischko, Vitischko, die milieuactivist, die was daar niet mee eens. Die is naartoe gegaan met een aantal van zijn, van zijn kameraden. En die hebben daar op de schutting allerlei leuzen geklad. Nou, dat vond de politie niet goed. Die, ze, die heeft ze gearresteerd. En inderdaad, destijds is er een voorwaardelijke straf van drie jaar opgelegd. Hm. Maar dat was, gebeurde al in 2012? waarom moet hij dan nu alsnog drie jaar de cel in? Het was een voorwaardelijke straf. Daar zaten dus voorwaarden aan. Hij mocht bijvoorbeeld het land niet uit. En hij moest zich regelmatig bij de politie melden. En intussen is hij naar Estland vertrokken. Daar heeft hij politiek asiel gekregen. En dus heeft hij de voorwaarden voor die voorwaardelijke straf verbroken. Nou, daar is hij in afgelopen december heeft de rechter daarvan gezegd. Ja, hoor eens eventjes. We hebben die voorwaarden opgelegd. Daar heb je je niet aan gehouden. Dus je gaat nu die drie jaar uitzetten. Daar is hij tegen in hoger beroep gegaan. En dat beroep, daar is nu de en inderdaad, hij moet drie jaar de gevangenis in voor het bekladden van een schutting. Hmm. Nou, we zien Poetin nu tijdens de spelen in Sochi werken aan zijn imago. Vooral in de rol als allemansvriend, ook in het Heinekenhuis, Holland Heinekenhuis. Zou je die niet lastig vinden, denk je, dat hij ja, met dit soort nieuws ook uh, te maken krijgt? Nee, ik denk het niet. Kijk, als, het, als, als, als dit het Kremlin niet uh, goed was uitgekomen... dan was die zaak gewoon later behandeld. Dus ik denk dat het een, een teken is van het feit... dat Moskou op dit moment twee gezichten laat zien. Eén heel vriendelijk gezicht. Tegen gasten, tegen sporters, tegen officials, tegen journalisten ook. Hier in Sochi is het allemaal mooi. Het is een fijne luchtbel waarin je je heel prettig kunt voelen. Waar zelfs de politiemensen heel aardig tegen je zijn. Maar de boodschap is natuurlijk ook tegen Russen met name... Uh, ga je nou niet al te veel verzetten, maak nou niet al te veel problemen... want dan doen we dit, dan kom je in de gevangenis terecht. Dus het is op dit moment heel duidelijk een Rusland met twee gezichten. Dankjewel. David-Jan Godfra vanuit Sochi. De Olympische Winterspeler met Sochi. I got my ticket for the long way Kijken hoe het Timo de Bakker vergaat. Die uh, was een beetje met een opmars bezig. Kan die breken of kan die er niet tegen Caskey op uh, 4-2? Ja, die break die kwam er. Hij brak terug naar 4-3 in een hele lange game van ruim 9 minuten. En op zijn vijfde breakpoint was het dan eindelijk raak. Dus een zwaar bevochten break voor Timo de Bakker. Kwam terug tot 4-4. Zojuist heeft Gas Gaske geserveerd. Die leidt nu met 5-4. En moet de Bakker het op eigen service weer gelijk zien te maken. Het is een aardige wedstrijd. Het valt me op dat uh, ja, de Bakker die ballen stevig aanpakt. Zowel voorhand als backhand. Heeft ook een aantal prachtige dropshots geslagen en hij laat hier in die eerste set in Rotterdam zien eh, dat hij gewoon geweldig kan tennissen. Of hij het vol gaat houden... ja. Dat is altijd de vraag. Want fysiek is de bakker nooit de sterkste. Dat is hij nooit geweest. Dat zal hij ook nooit worden. Uh, dat is jammer. Want uh, ja, uh, toen hij 18 was, was hij wereldkampioen bij de junioren. Nummer 1 van de junioren. Veelbelovende toekomst. Inmiddels is hij uh, 25 jaar. En heeft hij toch ook een paar jaar verspeeld. Met wat minder succes. Met wat minder trainen. En ja, je mag hopen dat het uh, nog goed komt. Maar uh, het wordt moeilijker en moeilijker. En zeker als je niet meer in die top. 100 staat. Het is een spannende eerste set. Het is een mooie set. 5-4 dus voor Gasket. De bakker op 30-0 nu. Die lijkt naar die 5-5 toe te gaan. Dus voorlopig zijn we nog eventjes bezig. Goed. We horen zo weer van je, Marcella Mesker. Terug naar Sochi. Want uh, ja, vanuit Sochi bereiken ons toch hele mooie plaatjes. Ik zie bijvoorbeeld een man met oh, een beetje dikke buik. Uh, dat zie ik omdat hij uh, van boven naakt is. Uh, hij draagt een zwembroek en staat uh, bij het strand... Een zonnetje, strak blauwe lucht, verslaggever Matthijs van der Wiel. <laughs> Jij was net in de ja. bergen, nu alweer bij de kust. Hoe warm is ja. het daar? Ja, hij was erin geweest hoor, die man. Hij kwam net uit het water, wilde niet nog een keertje... maar ik heb wel andere mensen ook zien zwemmen. Uh, 18 graden zag ik op de temperatuurmeter van de auto op het dashboard... Nou ja, echt heerlijk. Iedereen een t-shirt. Zelfs fans uit Australië die ik sprak, nou, die zijn de warmte wel gewend. Die vonden het zelfs warm hier. Die hadden echt wat anders verwacht toen ze een ticket boekten naar Rusland. 18 graden, morgen wordt het weer warm. Je bent, uh, zijn net de bergen in geweest. Wat betekent dat voor de sneeuw? Ja, ik kan hem wel inkoppen bij 18 graden, maar, maar toch. <laughs> Ja, nou, ik kan twee verhalen vertellen. Uh, het IOC-verhaal, er is niks aan de hand. En het verhaal van de mensen die ik gesproken heb daar, die daar bezig zijn. Heel hard bezig. Die zeggen, het is een uitdaging. Nou, niemand zal hier zeggen, uh, de competi competities komen in gevaar. Maar ze zijn wel twintig uur per dag bezig om die pistes goed te houden. Moet keihard zijn hè, voor dit soort sport. En als er een verschil tussen de ski-pistes. Want die liggen redelijk beschut in de schaduw. En de snowboard, uh, daar waar de gesnowboard wordt want dat ligt pal in de zon en daar moet echt wel heel hard aan gewerkt worden. De sneeuw, ik heb het me laten uitleggen door meneer Pieren, Hans Pieren, is een Zwitser, dat is de sneeuwdokter van de FIS, de internationale skibond. En die was hier heel druk bezig met hele grote werkhandschoenen aan om vooral te kijken hoe het ervoor stond en wat er moest gebeuren. Hij zegt ja, dit is dode sneeuw, oude sneeuw, lentesneeuw noemen ze dat. En het zijn geen, geen sneeuwkristallen meer, maar ijskristallen, vooral onderaan van die natte korrels. Uh, misschien ken je het wel, slush. Nou ja, dat kan allemaal wel, maar er moet heel hard aan gewerkt worden... om dat goed genoeg te houden. En op die uh, snowboardpiste bijvoorbeeld, daar smelt het met 10 centimeter per dag. Hmm. Goh. Nou, ik zag ook een foto bij jou langskomen op jouw account op Twitter. Het Matthijs van de Wiel. Uh, een foto met een skilift, met daarin een zak zout. We hebben ieder al begrepen ja. dat dat verband houdt... met het beter maken van de sneeuw. Ja, maar ik, ja, ik begrijp het nog steeds de, niet de, helemaal. Nee, want je strooit dat op de stoep als het als het, als het, als het gesneeuwd heeft in Nederland. Hè? Ja, ja, Ik precies. vond het ook raar, maar uh, ze doen het wel degelijk. Niet één zak, want nu uh, was het, dat past dat maar op, op zo'n stoeltje van een skilift. Nee, tonnen en tonnen hebben ze er liggen. En dat strooien ze op de sneeuw om het vocht eraan te onttrekken, hebben ze hem uitgelegd. Daardoor wordt de sneeuw minder nat en uh, het water stijpelt naar beneden. En dan wordt die bovenlaag wat droger en dan blijft beter bestand tegen die zon die de hele dag uh, daarop uh, staat uh, te schijnen. Dus dat dat is een van de, van de methodes. Voorlopig kunnen ze het daarmee aan. Ze hebben ook nog genoeg sneeuw op de piste en langs de piste liggen. Nergens staan er zoveel sneeuwkanonnen als daar op die Olympische ski-pistes. Voorlopig hebben ze de extra voorraden die elders in de bergen liggen... hebben ze nog, nog niet nodig. Maar er moet wel keihard aan gewerkt worden. Vooral de halve... Pipe. Ja. Pipe? Ja. Dat is echt... Nou, helaas, dat gaat uh, niet meer goed uh, met uh, Matthijs van der Wiel en de verbinding daar. Um, zullen we eens even kijken, want we gaan het straks hebben trouwens... over iemand die uh, helemaal geen last heeft van die slechte sneeuw. Uh, helaas, Lindsay Van. Uh -huh. Is nog even naar iets anders. Ja, maar ook vandaag hebben we weer ruimte gemaakt... voor de winterspelen van Welleer. En dit keer staat het Koningshuis Centraal. Hey, ja! De Radio Olympia eist tijden. Art en Casey, even het, het schaatsarchief even van Mannex Koolhaas. Vintjes, Koninklijk bezoek aan de Winterspelen. Het lijkt van alle tijden, Willem-Alexander is er al vanaf 1988 bij. De eerste prins die de Winterspelen bezocht was prins Hendrik. In 1928 bezocht de toenmalige echtgenoot van koningin Wilhelmina... de Winterspelen in het Zwitserse Sankt Moritz... Verslaggever Jan Nijland was de enige journalist ter plaatse. In de Revue der Sporten schreef hij erover... Onze prins Hendrik is hier. En hij toont al die dagen veel belangstelling... in hetgeen er met onze jongens gebeurt. Zoveel dat zich op de officiële ontvangst der Nederlanders... door meester Doede van Troostwijk... ongeveer het volgende gesprek ontspon tussen de prins en heiden. Wat dacht u wel onder het rijden? Ja, koninklijke hoogheid, ik weet het eigenlijk niet. Ik moest winnen. Nou, er was maar weinig verschil, twee seconden. Twee tienden. verbeterde Heide dadelijk. Ja, ja, och, ik heb mijn hart vastgehouden. En later, bij het afscheid nemen... zeide de prins nog tegen Kos en Heiden: Ik dank u beiden zeer voor wat u voor mijn land hebt gedaan. Vele jaren later herinnerde Siem Heiden zich nog hele andere ontmoetingen met prins Hendrik. En de eerste keer dat we daar ontmoeten... Dat was wel leuk. Toen komt hij begevend naartoe. Hij, hij, ja, hij zegt: Jongens, hij zegt, al die oude wijven praten is dus niks van jullie. Hij zegt: Jullie vinden het natuurlijk leuker als er nog een mooie bak verteld wordt. Hij zegt: Er zitten daar op een kom straks bij je zitten hoor. Maar dan schudden ze zo, zo, is het nou hoor. En uh, hij zegt: Nou gaan we een glaasje wijn drinken hoor. Hij zegt: Nee, we nemen champagne. Ja, ik heb nog champagne gedronken. Dus ik had een glaasje drie champagne, roken willen ook. We zijn op ons knieën. Ja. We zijn even schneeën, wij waren niet in het hotel, maar in de dependance erbij. Door de sneeuw, we konden niet meer lopen, want je wil ineens laten, dat is een droom dat je het weet. En de tweede keer, ik Prins Hendrik ontmoette, Toen waren er paarden erin, hè, en daar gingen we naar kijken. En toen zit ik een mannetje zo in de sneeuw zitten. Ik zeg: God, wat zit hier in elkaar? Ik zeg: dat lijkt een Prins Hendrik wel. Nou, zeg Willem Kos, we waren samen. Hij zegt, joh, hij zegt, is natuurlijk weer geen dronken. Dat hadden we al eens gehoord. Dus wij toe. Ja, die zat er in zijn eentje. Nou, want dan hebben we hem overend geschouten, want als je in die kou gaan zitten. Hij zegt tegen mij, jij bent Kos. En tegen Kussie, hij zei, jij bent Heide. Hij zegt: nee, hoogheid. Ik ben Kos. En ik, ik ben Heide. Hij zegt, dat kan me niet verdoen, maar jij bent Kos. <laughs> nou, en toen was Lam Trip, dat was zijn bescherming, hoor. Die kan een minuut of vijf kan die aanzetten. Ik zei, ja, ik zei, hij zat zo in de sneeuw. Ik zei, dat vonden we te gevaarlijk. Ik zei, het is veel te koud. Hij zei, nou, ik vind het fijn dat je meegenomen hebt. Ik zei, nou, ik zei, wij hebben niks gezien. Praat er nou over. Ik heb er nog nooit een journalist over gesproken. En zo kreeg ik na 60 jaar nog eens een echte scoop te horen hoe twee straatarme polderjongens bij de winterspelen van 1928 de prins der Nederlanden van een bevriezingsdood redden en als dank twee sloffen sigaretten kregen met koninklijke kroontjes op de filters. Siem Heide overleed in 1993 op 88-jarige leeftijd. Peter Frampton en Show Me the Way uit 1976. Was ik 17? Oh, gaat het echt snel. Geloof ik, net uit de luiers. We gaan naar Marcella Mesker. Timo de Bakker vecht zich aardig terug, uh, zien we. Ja, zeker. Het is een tiebreak in de eerste set. Daarin wel een voordeeltje voor Gasquet. Die pakt zojuist de twee servicepunten van de bakker. Lijkt met 3-0. Ja, maar het is op zich knap. Hij stond 4-2 achter de bakker. Laat bij Vlagen heel goed tennis zien. Serveert stevig als die eerste service in is. Dan heeft zelfs top 10-speler Gasquet daar weinig antwoord op. En ja, hij blijft bij. En dat is natuurlijk het belangrijkste nee, gegeven. Daar moet hij uh, uh, zelfvertrouwen uit te putten. Harde uh, voorhand uh, van Geske en dan uh, die bal van uh, de bakker wordt uitgegeven, maar uh, de bakker wil dat nog wel de even de zien de via Hawkeye, het elektronisch lijnensysteem. De de ja, wordt het 4-0, dan uh, zit de setwins er toch de wel de de aan de te komen voor de Fransman, maar de bakker krijgt gelijk. De bal is uh, gewoon boven op de lijn. Ja, dan moet er een let gespeeld worden. Nou, dat was een, uh, een slechte beslissing van de lijnrechter. Het blijft dus 3-0. Uh, Um, in de eerste set zitten we dus in de timebreak. 3-0 voor de Fransman. Goed, het is uh, drie minuten voor uh, drie. Zo meteen het nos van uh, drie uur vanzelfsprekend. En dan gaan we los. Hier ook bij Radio Olympia. Dan gaan we naar de Adler Arena voor de 1000 meter voor mannen. In rit 4 Mark Tuitert. Vervolgens gaan we bij rit 10 dweilen. En dan daarna echt de grote jongens met in rit 17 Michel Mulder. Rit 18, Koen, voorbij. En er rit 16, sla ik even Stefan Groothuis over. Maar goed, dat is pas voor straks. We spreken elkaar zo na het internationaal van drieën. Visite, visite. Een huis vol visite. Om Joop had spontaan een krabwils meegebracht. En daarna kwam Joken met de karaoke.